Dit is dooral Negens met het NOS-journaal. Het nee tegen het verdrag met Oekraïne... mag niet worden uitgelegd als een nee tegen de Europese Unie. Dat zei onderzoeker Dekker van het Sociaal en Cultureel Planbureau... in het NOS Radio 1-journaal. Volgens Dekker staat een meerderheid van de burgers... nog steeds positief tegenover Europa. Vooral hoogopgeleide. Onder laagopgeleiden is dat volgens het SCP juist niet het geval. Veel mensen met een lage opleiding vinden dat Brussel... geen rekening houdt met hun belangen en maar wat doet. Bij het referendum van gisteren wees een ruime meerderheid een verdrag met Oekraïne af. De opkomst was ruim 32 procent, wat de volksraadpleging geldig maakt. Oekraïne zal de samenwerking met de EU verder uitbreiden, ondanks de uitkomst van het referendum. Dat heeft de Oekraïnse president Poroshenko gezegd in Tokio, waar hij op bezoek is. Hij wees erop dat de uitslag niet bindend is en dat het referendum eigenlijk niet ging over het associatieverdrag, maar over de macht van de Europese Unie. De omstreden KNO-arts die betrokken was bij twee dodelijke incidenten... gaat voorlopig niet meer opereren. Dat meldt het UMC Utrecht. Eerder werd bekend dat hij weer operaties zou gaan uitvoeren. TV-programma Zembla onthulde vorig jaar dat de arts twee keer... tijdens een operatie een slagader had geraakt... waarna de Inspectie voor de Gezondheidszorg een onderzoek instelde. Dat onderzoek loopt nog en is volgens het UMC een van de redenen... voor het besluit om de KNO-arts voorlopig geen operaties te laten uitvoeren. Een van de reactoren van de kerncentrale in Doel bij Antwerpen ligt opnieuw plat door een storing. Het is nog onduidelijk wat er aan de hand is. Volgens energiebedrijf Elektrabel werd de reactor vannacht automatisch uitgeschakeld. De centrale in Doel is al vaker vanwege incidenten stilgelegd. Eind vorig jaar gebeurde dat nog na een waterlek. Nederlandse gemeenten in de buurt van Doel maken zich zorgen over de voortdurende problemen in de kerncentrale, de oudste van België. Het weer wisselvallig vandaag, geregeld buien, met vooral in het noorden ook kans op onweer en hagel. Maar ook af en toe zon. 9 tot 11 graden wordt het. Morgen minder buien en iets warmer. Dit was het NOS. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sehokan van de ANWB.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 We zijn er weer en uh, omdat wij. We zijn terug in Hotel Zandvoort. We zijn terug in Hotel Zandvoort. Welkom. Wij uh, gingen net een beetje door elkaar met het nieuws, omdat dat automatisch inschakelt en wij nog heel erg enthousiast bezig waren met Patrick en Lana. Waarvoor excuus? En uh, het tweede uur gaan wij praten met uh, Gerjan Bluis, de wethouder, die een nieuwe portefeuille toegeschoven krijgt. Daarna praten wij met Christy Gansner over een culinair rondje strand. Het was eerst in het dorp heel erg gezellig en het succes waait over naar het strand. Dus daar doen we dat nog een keer. En daarna komt het Ma Marie van Schaik over het Zandvoorts vrouwenkoor vertellen. Want dat bestaat 30 jaar. Tegenover mij Gert-Jan Bluis en goedemorgen. Goedemorgen meneer Sonneveld. Um, er wordt een portefeuille van uh, mevrouw Tjallik doorgeschoven naar, naar jou. Wat behelst die portefeuille? Uh, ja, het gaat over de portefeuille statushouders... Uh. Het gaat eigenlijk dus over, uh, als je dat in de gemeentebegroting het gaat om het begrip vluchtelingen dan. Hè, dat staat in de gemeentebegroting als een post. En uh, ik heb wel zijn zorg en het sociale domein in mijn portefeuille. Dus feitelijk uh, het begeleiden van die mensen, het verder ze in de maatschappij integreren en daarmee bezig zijn. Is eigenlijk hm. onderdeel van mijn portefeuille. Waarom lag dat dan bij uh, mevrouw Schallik? Uh, omdat we met name eerst bezig waren rond de volkshuisvesting. En, en, en daar lag het zwaartepunt. Toen, toen we starten met het project, toen moesten gezocht worden naar locaties. Uh, hoe moeten we het bestemmingsplannen, waar kunnen we wel en niet. En zodoende is dat ontstaan vanuit uh, Portefeuillehouders uh, volkshuisvesting. Dus en is ook in de regio was dat zo ontstaan. Mm -hmm. En ik was als koendo's, want ik, ik zat al op de achterhand. Ja. En ik zou het overnemen op het moment dat dat aan de orde is. Die en dat is, dat is nu aan de orde. Van ook afgesproken dat <coughs> nou, het zou gaan, afgesproken, gaan gebeuren. Afgesproken? Ja, nou dat het zou gaan gebeuren. Dat als op het moment dat het in het sociale domein komt, dan is het gewoon een reguliere zaak die binnen mijn portefeuille valt. Dus het gaat over van steentjes naar zorg? Precies, het gaat over van steentjes naar, naar, naar zorg. Het gaat er op, over naar het feit dat wij uh, in Zandvoort uh, ook op de reguliere manier statushouders krijgen toegewezen. En dan, uh, dan heb je daar een bepaalde verantwoordelijkheid voor. Het zijn nieuwe, nieuwe inwoners van Zandvoort. Dit worden ook de nieuwe inwoners ja. van Zandvoort. Nou, en daar zit een uh, ...daar zit er een stukje begeleiding bij... Uh, ...dat we met name bij... Uh, ...normaal regelen wij dat via Vluchtelingenwerk Nederland... ...die coördineert dat... ...daar, daar wordt het eigenlijk aan uh, uitbesteed... ...zo gaat dat gewoon op dit moment ook... Ja. ...en er zit nu wat extra componenten aan... ...omdat we versneld gaan opvangen. Nou, um, als ik het zo eens teruggaan naar de afgelopen jaren... ...die, uh, die ook statushouders opbrachten... ...die uh, werden geplaatst in, in hun huis... ...en die moesten ook begeleid worden... Die deed vluchtelingenwerk Nederland dat ook. Want dat werd natuurlijk heel persoonlijk. Of één persoon of een gezin. Ja, ja, de vlucht... nu, ja precies ja. nu praat dus over een hele grote groep. Die in één keer komt. Um, dat geeft natuurlijk wel een andere uh, uh, zorg. En een andere capaciteit eraan. Want je zal nu uh, bijvoorbeeld een, een, een Nederlands les moeten houden. Voor uh, 40 personen. Ja, met, kijk, in het verleden kwam... Man... Ja. Dus er zit extra druk, omdat, omdat we versneld opvangen. Dat was het verzoek van de, van de regering hè, van, uh, vanuit, uh, om versneld op te vangen. Ik heb het idee dat het een beetje uh, bij jullie vandaan kwam. Nee, nee het is, was een verzoek vanuit de regering om uh, on, versneld op te vangen. Daar is gewoon een brief van de minister naar alle gemeentes in Nederland gestuurd. En omdat wij uh, regio nogal veel samenwerken, heeft Haarlem en Zandvoort en Bloemendaal dat opgepakt. Nou, wij willen daar wel aan bijdragen. Ja, en wij hebben een, uh, ons, ons college is daar niet, geen tegenstander van, nee. Dat, dat klopt, u uh, weet welke partij ik ben. Dus wat dat betreft uh, hebben wij dat wel vrij hoog in het vaandel staan. Dus wat dat betreft uh, sta ik daar ook achter. En het is een verzoek en wij hebben dat gehonoreerd. En we zijn aan de gang gegaan en dat hebben we eerst overlegd met de gemeenteraad. Of, of Het is ook mede naar aanleiding van de gemeenteraad. Die heeft gezegd, wij vinden dat u wat moet ondernemen. Iets extra's moet doen. Nou, dan komen we weer terug in de discussie uh, die nu afgerond is... met het afkeuren van de motie van wantrouwen. Want het heeft natuurlijk een heel veel... Eerst is er gevraagd van, het college doet er wat aan? Het college doet er wat aan. En toen kwam er heel veel gerommel en dat besluit is nu genomen. Dus we moeten nu verder. We gaan nu gewoon ver uh, wat behelst die, die, die zorgdomein nog meer wat je, wat je moet doen dan? Uh, nou kijk, in principe hebben we, we het te maken met, we gaan versneld opvangen. Dus dat als je versneld opvangt, uh, dan zorg je ervoor uh, dat je een locatie hebt. Nou, we we in de Spalier, daar hebben we een locatie. Uh, doordat je versneld opvangt, ga je mensen bij elkaar zetten. Dus dat vraagt extra aandacht. En je moet regelen dat die, die locatie geschikt is. Nou, daar zijn wij uh, nu, uh, nu volop mee bezig. En uh, we zijn nu ook nu aan het kijken hoe we dat uh, verder, dat die primaire processen, want die zijn daar heel belangrijk in, hè? die zijn daar uh, heel belangrijk in Wat bedoel om die je gewoon met op te zetten. Processen? Nou, de processen, dat, als je een groep mensen bij elkaar zet, dan moet je afspraken maken van hoe, hoe ze kunnen blijven in principe in een jaar bij elkaar. Hè? Dat zijn veertig mensen verdeeld over uh, twee, uh, twee woonblokken die eigenlijk te splitsen zijn in vier uh, eenheden. Uh, ik, ik zal iedereen uh, op het moment dat we e het gereed hebben, dan gaan we daar ook wel een keer dat iedereen kan gaan kijken van hoe het eruit ziet. Want het ziet er best netjes uit. Het is eigenlijk een, een hele geschikte locatie. Daarom is die locatie ook gekozen. Het was ook de enige locatie die we konden vinden om versneld te kunnen opvangen. Er waren ja. geen andere locaties in Zalva. Dus dat betekent dat je daar goede afspraken over maakt. Dus dat betekent ook dat we in het begin, dus de eerste maand, extra aandacht zullen besteden aan het. Hoe gaan we dat organiseren met elkaar? En feitelijk zijn het gewoon nieuwe inwoners van Zandvoort. Dus we moeten ons vooral richten op... hoe krijgen we ze zo snel mogelijk... dat ze zich in Zandvoort thuis voelen. Dat en wat ga je daar dan aan doen? Want de, deze spreuken heb ik al, uh, al heel veel keren gehoord. Maar... Nou, wat ik aan ga doen om. Echt, echt specifiek, wat ga, je, wat ga je met mensen nou, doen? Wij gaan natuurlijk met Vluchtelingenwerk Nederland in gesprek. om ze zo snel mogelijk te integreren. met de, de middelen en de zaken die zij hebben. Nou, hoe werkt Vluchtelingenwerk Nederland? Vluchtelingenwerk Nederland, dat gebeurt dus nu ook al, hè? Dus dat we doen Het is niet nieuw. Nee, het is niet nieuw. Dus we gaan ook niet het wiel opnieuw uitvinden. Alleen we hebben versneld mensen binnengehaald. Dus we hebben de taak, gaan we wat directer met 40 mensen oppakken. Nou, Vluchtelingenwerk Nederland werkt met een heleboel vrijwilligers. Ja. De basis zijn eigenlijk de vrijwilligers, die zijn er al in Zandvoort. Dus wat wij aan het doen zijn, is met samen met Vluchtelingenwerk, hebben we van, volgende week een gesprek. Dan gaan we kijken hoe we dat netwerk met vrijwilligers. En die vrijwilligers, gelukkig in Zandvoort zijn er veel vrijwilligers. Die, oh, dat is al bewezen, die wat willen doen. Nou, dus jacht, dan gaan we, dat, gaan we dat opzetten. Dus wat we normaal doen voor drie mensen, op dit moment zijn er drie mensen. Hè, ik heb gisteren met, geschilderd met Kalip. Dat is een Syriër die graag wat in Sanford wil gaan ja. doen. Nou, die is nu aan, aan het integreren. En die heeft dus bijvoorbeeld uh, voor, uh, voor zijn taalopleiding... heeft hij een, een taalmaatje. Nou, dus wat wij moeten zorgen dat dat ook gaat gebeuren. En dat niet voor, inderdaad alleen voor Calyp zoals dat nu loopt... wat trouwens gewoon via vluchtelingenwerk wordt geregeld... waar de gemeente zich helemaal niet mee hoeft te bemoeien. Nee. Alleen nu gaan we die extra inspanning doen om dat te, te regelen. En we gaan de extra inspanning in het begin doen om te zorgen dat... In het spalier het gewoon netjes verloopt en dat het allemaal goed verloopt. En ja. dat iedereen weet waar hij aan toe is en wat van hem verwacht wordt. Want als je veertig mensen bij elkaar zet, dan moet je iets extra's doen als dat je iedereen apart plaatst. Nou, dat, dat is ja, dat het enige wat, waar veel meer aandacht aan moet besteed worden, met name in het begin. Ja, er ligt een, een bewonersbrief voor die eergisteren of gisteren ja. naar de bewoners gegaan. Er moet nog van alles gebeuren, staat er ook in. En uh, de bewoners mogen ook nog, de omliggende mogen ook nog even komen kijken voordat de mensen komen. Maar een specifieke datum heb je nog niet? Nee, nog geen datum. Uh, we zijn nu de voorbereidingen aan het doen. De, de COA is aan, <coughs> aan het kijken van hoe, hoe ze kunnen komen tot, uh, tot de, de wens die wij hebben om zoveel mogelijk gezinnen in die, die twee jaar op te vangen. Mm -hmm. Gezinnen, soms zijn het gezinnen die nog niet aanwezig zijn, waar de, de man of de vrouw aanwezig is, waar nog de hereniging moet plaatsvinden. Maar de gezinnen die ze, ze moeten zoeken. Moeten natuurlijk wel vrij snel hier komen. Want het kan niet zo zijn. Dat we iemand. Een vader erin zetten. En vervolgens pas over een jaar het gezin komt. Dus dat, dat, daar komen we bezig. Wij hopen daar uh, half, uh, halverwege uh, april. De lijst daarvan bekend te, te hebben. Hmm. En dan gaan we. Nou gaat dat gebeuren. En voor die tijd. Gaan wij dus eigenlijk. Uh, gaan we een, proberen een kernteam van vrijwilligers samen te stellen. Die, die begeleiding in het begin gaat doen. Maar uiteindelijk is het gewoon de bedoeling... dat die mensen gewoon zelfstandig daar gaan wonen met elkaar. Tijdelijk. Met een ja. stukje begeleiding. En vooral, daarbij ja. schakelen we natuurlijk... gewoon de uh, Zandvoortse samenleving in... Hmm. om ze extra te ondersteunen. In uh, bewonersbijeenkomsten uh, werd er nogal uh, uh, soms grof... en soms wat minder grof uh, heen en weer uh, gesproken. Uh, toen zijn er toezeggingen gedaan door de gemeente dat er uh, 24-7 uh, mensen aanwezig zijn, zouden zijn. Uh, nu, natuurlijk moeten die mensen zelfstandig wonen, maar is er 24 uur uh, begeleiding dan? Er is geen 24 uur. Op, okay. de, vooralsnog uh, is er steeds gezegd, het gaat om hoe, hoe bewaken we de openbare orde en veiligheid in Zandvoort. Ja. En zo benaderen wij het ook. Dus wij zijn inderdaad 24-7. Is de gemeente beschikbaar? Dat, dat zijn we voor alle burgers in Zandvoort. Hè? Mm -hmm. we, we, we, we, we hebben gewoon de mogelijkheid als er een calamiteit zich voordoet. Dat we gewoon bescherming krijgen. Elke Zandvoorter. Dus ook. Of er nou op de boulevard of in Spallieris. Precies. Precies. Dus, dus wat wij, wij gaan doen. Wij gaan dat proberen gewoon op een normale manier neer te zetten. Ja. Alleen we geven in het begin extra begeleiding gaan we geven Ja. We gaan extra daar. Dus wij proberen een kernteam daar te krijgen. Want die mensen hebben gewoon begeleiding nodig in het begin. Sowieso om te zorgen dat hetgene dat ze zich daar thuis voelen. Dat ze met elkaar overweg gaan. Het zijn allemaal verschillende mensen. De mensen zijn niet uh, vrijwillig bij elkaar gezet. Ze moeten elkaar leren kennen. Ze moeten Nederland leren kennen. Ze moeten samen leren koken. Er moeten afspraken gemaakt worden over de hygiëne. Maar het, de panden die er zijn, geven ruimte genoeg om dat op een goede manier te doen. Het is, het is een heel mooi pand. Is de, is de verbouwing wel begonnen? De, we, we gaan in principe de verbouwing, we zijn er aan het opknappen, ja. met dingen aan het aanpassen. We zijn bezig met, met de bedden, met de inrichting, met de, met dat alles geregeld is. Maar in principe zijn we nog niet voornemens om te gaan verbouwen, want het is niet nodig. Het is gewoon een het, het, het past. Het past. Het, het, het, het is een pand waar voorheen ook mensen hebben gewoond, in dit geval wat meer kinderen. Maar nu gaan er. Gaan er kinderen en dus gezinnen wonen. Uh, er is een fantastische middenplaats waar van alles kan gebeuren. Het is echt een hele mooie locatie. Ik denk dat de mensen die komen, dat die blij zijn dat ze daar kunnen zitten. Het enige nadeel is dat ze met een groep, met elkaar zitten. En daar ja, moet wel naar gekeken is, uh, worden. Het is voor de gemeente dus een hele klus, hè, als ik dit al hoor. Het is een klus die geklaard moet worden. Die klus moet geklaard worden. Ja. Hebben jullie uh, overwogen, of doen jullie dat misschien al, om bij buurgemeenten te vragen naar de know-how of de ervaringen die zij al hebben? Ja, nou, daarom, dat is het, het mooie van het verhaal. Uh, door, dit is ook even. Regionaal ontstaan. Dit is samen met Haarlem, Zandvoort en nu ook Bloemendaal ontstaan. Uh, wij krijgen ondersteuning van Haarlem. Het sociale programma wat we aan het maken zijn, dat maken we samen met, met Haarlem. Haarlem heeft al mensen opgevangen in de Precies, GVA. Ja. Dus we trekken wat dat betreft gelijk op. En het sociale domein van Zandvoort is ondergebracht in Haarlem. Dus wat dat betreft schakelen ik in dit geval als wethouder... gewoon met de ambtenaren van Haarlem. En zij hebben de expertise ook met vluchtelingenwerk. Vluchtelingenwerk heeft in Haarlem zelfs een locatie waar ze zitten. Dus wat dat betreft gaan we dat gewoon oppakken. Alleen het vraagt in het begin extra aandacht. En die gaan we geven. En dat is ook van belang. Want ik, wat ik hoop en verwacht is toch dat we binnen, als, het een, als er een verwachting is dat ze in mei komen, de mensen, dat we na twee, twee maanden gewoon in een, gewone, in een vrij normale situatie met elkaar zitten. Want dat is ook de bedoeling. Want het worden zandvoortjes. Het worden te he? he? ja. Daarom, het, het zijn geen mensen die, nee, in principe krijgen we gewoon veertig mensen erbij. En het afgelopen jaar hadden we er volgens mij 28 bijgerecht. Heb ik niemand over gehoord. Is, is gewoon verlopen. Dus ja. we, we, moeten voor, we moeten het vooral ook op de schaal neerzetten. Die, dat waar ja, het kan. En, dat, en daar is het heel goed. In zijn eigen perspectief ja, even kijken. Ja, ja. Dat is ook zo. Maar ja goed. Dit, zo werkt het nu eenmaal. Dit, uh, ja, de, de, ik, ik denk dat de meeste drukte erom uh, geweest is. De mensen worden nu... Uh, uh, in mij opgevangen. Wat ik ook uh, begrepen heb is dat je woordvoerder blijft in uh, in deze uh, ja. voor de communicatie. Voor de communicatie ja. Uh, ja. Wij spreken zeker af dat ja. uh, het, uh, wanneer het punt aankomt dat je hier nog een keer terugkomt. Ja, ja dat precies, zou wel ja. moeten ben, want het staat ja. ook in de brief naar de bewoners. Ja, ja dat natuurlijk. is duidelijk. Ja, misschien ja, wil ik nog wel, wel eerder. Ja. Ik, wil, ik wil nog wel eerder komen, ook, want wij zijn ja. bezig aan, uh, aan, aan het opzetten van een hoe we nou inderdaad dat programma moeten invullen. Met wie? We hebben vrijwilligers nodig, er moeten dingen gebeuren. Dus, dus wat betreft, wel, heb, heb je nog uh, nodig? Ja, er, zijn, er hebben zich al mensen aangemeld men, die wat willen doen. Mm -hmm. Dus wij zijn dat nu aan het inventariseren hoe we het willen aanpakken. Omdat het gewoon over een proces van twee jaar gaat, moet je dat wel gewoon op een slimme manier goed plan, eerst, goed plan ja, ik zetten. Ik denk dat het een heel goed idee is om dat met enige regelmaat te doen, want de communicatie is, in dit is, belangrijk. is uitermate ja, belangrijk ja, ja. in dit hele verhaal. Dus, en het is ook beloofd aan de bewoners. En de, he, bewoners, en het, de bewoners gaan we ook... Uh, dat dat daar is die dit brief ook, gaat, ja, gaat ja, uh, ja, plaatsvinden. Ja, dus dat gaan we ook doen. Dat dan gaan we ook doen. Nou, daar houden we je zeker aan. Uh, ga je vanmiddag nog schilderen? Uh, ik heb gisteren al geschilderd. De muur bij Rama gaat er weer netjes uit. Ja, dan kan een hele leuke print op. Dat zijn we ook aan het uitzoeken. Daar moet ik me ook een beetje mee, want ik ben toch wel een beetje creatief. Een beetje creatief, ben ik meneer Dus Nee, dat gaat heel mooi worden. Mooi. Ja, dus prima. Dan bedankt voor de komst en wij spreken elkaar zeer En tot snel in dit programma. Dankjewel. Zin in Zandvoort is Zin in VFM. VFM. met nu.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 Soms ook in het oosten willen zijn West-Berlijn, de Goer-Vuurstendam Er wandelen mensen langs porno en show, Waar Mercedes en cola nog steeds op een voetstuk staan En de neonreclames, die glitterend lokken. Kom dansen, kom eten, kom suipen, kom gokken. Dat is nou 40 jaar vrijheid. Er is in die tijd heel bereid. Maar wat is nou die vrijheid? Zonder huis, zonder baan. Zoveel Turken in Kreuzberg, die amper kunnen bestaan.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 Soms ook in het Westen willen zijn. Omdat de brood ligt soms. Bij de technisch kierigje. Soms op het Alexanderplein. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Yeah. Is zin in VFM? ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. We zijn weer bij u terug. En uh, na... Uh... Een heleboel informatie. Gaan we u nog meer informatie geven. Dit keer culinair. Het culinaire rondje strand op zondag 17 april. En aangeschoven is Christy Gansner. En die gaat u er alles van vertellen. Goedemorgen. Christy, welkom. Dankjewel. Vertel. Nou, het culinair rondje strand is een uh, wijn- en spijswandeling. Die ik organiseer langs de Zandvoortse strandpaviljoens. Uh, en we hebben acht uh, paviljoens... Uh, gevonden Die uh, meegaan doen aan dit uh, leuke evenement. En, en uh, uh, hoe werkt het? Uh, ik denk op een gegeven moment, oh dat vind ik wel leuk. En hoe ga ik dan, ga ik er gewoon maar langs, langs die strandpaviljoens? Nou de, uh, de kaartjes zijn verkrijgbaar bij de acht paviljoens die meedoen. En bij de VVV of via Wijnaan Zee. En uh, het wordt verdeeld in acht groepen. Dus ze vertrekken op, om twaalf uur in acht tenten. Uh, verschillende groepen. En die lopen allemaal een andere route. Zodat je elkaar niet in de weg loopt en dat iedereen okay, dus bij ik, alle restaurants komt. Ik meld komt. mij aan en dan word ik onderdeel van een groep. Ja. Dus dan je dan... eindigt bij uh, de strandtent uh, waar je je kaart hebt gekocht. En je begint bij... Ja, dat staat op de kaart. Weet dat weet ik niet staat, uit mijn hoofd. Okay, dat, dat, is... Is dus... dat, wordt, dat wordt nog een <laughs> ja. beetje geuzeld. Dus dat, dat betekent dat ik met de groep zo acht keer langs... Uh... Ja, je gaat langs acht verschillende strandpaviljoens. En bij elk strandpaviljoen krijg je een gerechtje en uh, een glaasje wijn. En, en, uh, en dan, ja, als je klaar bent, dan loop je verder. En naar ik begrijp de volgende. nu dat van twaalf tot vijf is en iedere keer een glaasje wijn. Maar goed, dat is even eraf lopen tussen het zand door dan. Uh, maar er zit een goede volgorde in voor de groep zelf. Je begint met een voorgerechtje maar. Nee, het zijn allemaal kleine, kleine gerechtjes. Kleine gerechtjes. Allemaal, ja, amusus. En de volgorde maakt in principe niet uit. Uh. Oké, okay, dus dat is uh, acht uh, strandpaviljoens? Ja. En welke zijn dat? Is dus, uh, Ayuma, ja? op het uh, Zuidstrand. Uh, Havana, uh, Tijn-Akersloot, Mango's Beach Bar, Meijer-aan-Zee, Jeroen en Buddha Beach. Ja en plazant. Ja, dat heeft ze helemaal goed. Ik, ik lees even mee. Dus. Ja, dat denk ik, ja, Ter controle wordt er meegelezen, want als we er eens zouden vergeten, dan gaat direct de telefoon, denk ik. Ja. Um, acht strandpaviljoens. Ja. Acht groepen. Hoe groot is de groep? De groepen zijn maximaal 40 personen. Dat dus, is normaal. Ja, ja, dat is fors. Het is maximaal kunnen er 320 mensen meedoen. En uh, ja, de strandpaviljoens zijn wat dat betreft. Uh, toch wel wat gewend qua aantallen. Ja, die kunnen En dat ook met mooie weer. Die zijn ingespeeld op uh, onverwachte dingen. Dus dat komt helemaal goed. Zal het we toch kunnen on... dus maximaal 40 per... Uh, dan zal per... het toch onverwacht op zondag 17 april 30 graden zijn? Ja, je weet het nooit in Zandvoort. Het, he? het kan ook stormen. Dus ja, het kan allemaal ja Um, uh, je, zegt, uh, je hebt net opgenoemd en dan zie ik Ayuma. Mm -hmm. Dat is toch een behoorlijke tippel. Of, uh, gaat daar ja, een, een, het is een wijn en spijswandeling. Hè? Je moet okay. ook even een beetje de benen strekken tussendoor. En Het is ook wel lekker om even een stukje te langs, lopen. Een beetje langs de lijn lopen. Ja, en, ja. en het, is, ja, het, is, het klinkt ver, maar het valt echt reuze mee. Je loopt in een groepje, je bent aan het kletsen... en voor je het weet ben je al uh, aan het volgende ja. strandpaviljoen ja. toe. En dan heb je de wijn er alweer afgelopen. Zo is dat, ja. ja. Ja, leuk. Uh, ja, hartstikke leuk. Het is natuurlijk wel een... een, een ik hoorde dat gelijk al na het Rondje Zandvoort. Wat een uh, culinair Rondje Zandvoort een gigantisch succes geworden is. En ja. nu uh, strand. Uh, dan uh, is natuurlijk de volgende vraag. Eind van het jaar weer een uh, culinair Rondje Zandvoort? Nou, de kans is wel aanwezig. Ja? Ja. De ondernemers waren heel erg enthousiast. En er zijn ook heel veel ondernemers die nu niet mee hebben gedaan. Maar die zeggen, oh, ik wil volgende keer wel heel graag meedoen. Dus de kans is wel aanwezig dat we in november... Uh... De potentiële kans is het wel ja. uh, omdat je eigenlijk... Meer aanbod aan restaurants heb dan, uh, dan je wil plannen. Ja. ja. ja. En dat gaan we met strandpaviljoens natuurlijk hebben. 36 paviljoens, dus dat is. Uh, ja, want en heel nee, veel restaurants ja, dat in el, het dorp. We gaan wel eentje doen. Ja, ja. ja. nou daar gaan we niet in. Acht. Nee. Zijn dit de acht die zich aangemeld hebben, of ja. zijn dit de acht die jullie hebben uitgekozen? Nee, we hebben ze aanmelden. allemaal benaderd: eerst via de strandpachtersvereniging, via hun nieuwsbrief. En vervolgens uh, hebben een aantal zich spontaan aangemeld. Daarna zijn we gaan nabellen. En ja, degene die, de eerste acht die ze gemeld hebben, die zetten uh, Want zet jullie erbij. wisten bij voorbaat al dat er acht zou worden en niet meer. Want dan ja. haal je ja. dat niet. Ja. Nee. ja, anders wordt het te groot en te ingewikkeld. Ja. Ja, je moet dus wel tussen twaalf uh, en vijf, moet je dus alle acht hebben. Dat is uh, iets van twintig minuten per... Uh, Heb je dat al even uh -huh. uitgerekend? Nou ja, een half uurtje uh, dan. Ja, een half uur, drie kwartier. Ja. En je moet je, lopen, je, dus je kan het niet met 10, 20 gaan doen, dat moet echt... Nee, nee, en dat wordt ook af. veel te veel, je moet ja. het ook op kunnen. Het is, uh, ja, 8 is het ook op echt op het maximum kunnen. hoor, wat je kunt doen voor zo'n rondje. Ja, Anders ja dus wordt het, het is een half uurtje per, uh, per strandpaviljoen. Ja. En dan moet je ja, inderdaad een, een hap, hapjes ja. en, en een en dan drankje eten. op... Uh, maar ja. sommigen zitten naast elkaar, dus dan ben je er heel snel. En met de anderen loop je weer 10 minuten en zo, ja, het loopt... Ook met het rondje in, in het dorp, dat ging allemaal hartstikke goed. En dan loopt het een half uurtje uit. Op het strand is dat ook niet zo erg. In het dorp je, had je restaurants, die moesten s'avonds gewoon open. Als, en op, op het strand uh, speelt dat minder. Dus is als het, het, het daar half zes wordt, is dat ja. ook niet zo erg. Ja, dat is natuurlijk wel een groot verschil. En daar heb ik nog niet aan, uh, aan gedacht. Op het strand kun je gewoon wel even blijven zitten. Tenzij er iemand een uh, feestent besproken heeft. Ja. Daar zullen ze wel ongetwijfeld rekening mee houden Want uh, 40 man is uh, best een koppel wat je binnenkaart, maal, ja. uh, maal 8. Ja. Ja, de meeste paviljoens hebben ook nog een extra ruimte, ja. dus die kunnen, ja, zijn wat dat betreft wel heel flexibel op hoe ze het in gaan vullen. Dus kijken naar het weer dus kijken hoe het wordt die dag en dan gaan ja. we zien waar, uh, hoe het ja, gaat lopen. Ja, is inderdaad, het, vanuit uh, het gezichtspunt van een uh, strandpaviljoen, die weet dat hij uh, 8 keer uh, 40 man binnenkrijgt. Ja. Tenminste, bij voldoende. Ja, aanmelding. bij maximaal, ja. Het is wat, dat moet je natuurlijk ook logistiek wel kunnen. Ja, we gaan wel een week van tevoren even rondbellen hoeveel, uh, hoeveel aanmeldingen we hebben. Zodat ze daar een ja, beetje rekening mee kunnen ja. houden, kunnen een beetje inschatten. Tot nu toe zijn er iets van 180, 190 kaarten verkocht. Dus dat gaat hartstikke goed. Nu. Ja. Nou, dan uh, de rest Zandvoort uh, en omstreken. Als je nog mee wil doen, moet je opschieten. Zou ik ja, aanzetten. zeker. ja. Want uh, juni is, of april is... 17 april over 2,5 week, twee weken. De, ja. uh, dan twee moet het rond zijn. Ja, dan gaan we van start om deze tijd zo'n beetje. Ja, rond 12 en dan ja, op zondag. Maar um, je, je kunt ja. je aanmelden tot hoe tot wanneer? De zaterdag 16 nog? Ja, hoor. ja, dat kan Oké, okay. ja. dat kunnen de paviljoens ook wel aan. Ja, nou ja, die zitten. Dus een week natuurlijk van niet, een paar dagen van tevoren weten ze het minimum aantal wat mee gaat minder, doen en dan komen ja. er misschien nog een paar bij. En dat, dat komt helemaal goed. Ja, dus de, de, de flexibiliteit is er wel, Want uh, als je nu op 180 zit. Uh, dan zal je toch 180 van dit of 180 van dat in moeten kopen. Ja. Plus je, uh, uh, je speciale wijn die erbij hoort, Want ik neem niet aan dat uh, men de huis bij gaat gebruiken. Dat ja, dat is aan de proeven van het paviljoen zelf. Natuurlijk ja? hangt een beetje van het gerecht af ik wat nou, ze denk, gaan. Uh... Daar zit jij wel een beetje mee. Nou, ja, ze schenken hun eigen wijnen. De meesten hebben gewoon hun eigen wijnleveranciers. Dus ik word wel gevraagd van nou, we gaan dit of dat serveren. Welke wijn zou je erbij doen? Dus ja. dat wel. Maar het zijn wel hun eigen wijnen die ze normaal ook in het, uh, in het restaurant schenken of in het paviljoen schenken. Ja. Maar het moet een beetje passen. Nou ja, dat, daar zijn ze ook goed in. Ja. Omdat uh, samen te matchen. Ja, het is het... voor hun ook een ja. visitekaartje om te laten zien van, he, dit is onze kaart, dit zijn onze wijnen. Dus ze doen echt allemaal wel hun best om daar iets bijzonder van te maken en ja. dat is natuurlijk leuk voor de deelnemers ja. en zij weten natuurlijk dat het een uh, groep is die vervolgens nog naar uh, nog zeven anderen gaat dus, ja. dus het zijn niet de uh, hele grote maaltijden nee naar nee. Nou, de soort ja. van concurrent gaat en de beste blijft bij je handen dat, dat is denk. natuurlijk een leuke uitdaging ja, goed, nou ja, dat het... staat hier ook uh, voor u als deelnemer een uitgelezen mogelijkheid om in één middag acht strandpaviljoens uh, te bezoeken. En dat kan voor verrassingen zorgen. En u komt wellicht in een strandpaviljoen waar u nog niet eerder bij geweest. Dus dat is natuurlijk hey, ook wel heel leuk. Dat is heel leuk. Ja, ja, ja want je bent toch altijd geneigd, uh, zeker als standvoort, om vaak naar hetzelfde paviljoen te ja, gaan. dat en herken ik wel. Nu ja. kun je toch een keer op een ja, vrijblijvende manier ergens anders gaan kijken. En wie weet uh, bevalt het. En dat, is, dat maakt het heel ja. leuk. Je komt een keer ja. ergens anders. De, de, Kosten. Ja. de kaartjes zijn 49,50 per kaart. Dus 49,50 per kaart. En die zijn op te halen bij de strandtenten die meedoen. Ja. Je mag ze nooit allemaal noemen. Ayuma, Buddha Beach, Havana aan Zee, Jeroen, Mango Beach Bar, Meijer aan Zee, Plazant en Tijn Akersloot. En als je nou niet de tijd hebt om even naar uh, een strandtent te gaan, dan kan je naar de VVV. Ja. En daar kan je ook kaarten bestellen. Ja, of bij de VVV Zandvoort. Die en bij de VVV Zandvoort. En dan kun je nog eens even rustig uh, teruglezen ook wat, uh, wat er allemaal uh, geboden is wordt ...en hoe en waarom. Zo. Uh, we gaan het zien en we gaan het, uh, we gaan het zien wandelen langs het strand. Dank je Ik wens je nu al vast heel veel plezier met het, uh, de uitvoering ervan... ...want jij bent er druk mee bezig. Ja, het wordt hartstikke leuk weer. Veel succes. Dank je wel. Gaat Dankjewel. ja, Veel succes. Veel succes. Zandvoort gehad en nu hebben we een jubileum. Ja. Uh, Mary van Schijk zit bij ons. Welkom. Ja. Welkom. 30, 30 jaar uh, vrouwenkoor Zandvoort. Zeker. Dat uh, hebben we er al op zitten, ja die 30 jaar. Ja? Is Dat ja. is wat, hè? <laughs> ja, het is heel wat. En er zijn leden die dat allemaal hebben meegemaakt, ja, die, die 30, al 30 jaar. Die 30 jaar lid zijn. En die voor die 30 jaar ook al lid waren van het Zandvoorts vrouwenkoor. Dus dit is een... Want wat wat voor die 30, 30, jaar, 30 jaar, daar weten we weinig van. Wat, uh, Toen was er wel een, een vrouwenkoor. Ja, precies. Maar 30 jaar geleden is dat wat officiëler uh, dan opgericht. Of hoe moet ik me dat voorstellen? Geen idee. Want nee. ik ben nu 20 jaar lid en ik weet ook niet precies ja. hoe het allemaal in het verleden is gegaan. Nee, nee. Uh, we hebben nu een dirigent die sinds 2005 onze dirigent is. Het Wertwijn. En die doet het met heel veel plezier. En die zet voortdurend de puntjes op de i... We zijn inmiddels een wat ouder koor geworden. Ik ben een van de jongsten en ik ben 65. <laughs> en dat betekent dat er dus wel wat meer aandacht besteed moet worden... aan het onthouden van de noten, het onthouden van de teksten. En daar heeft Ed... Inderdaad, engelen geduld mee. Hij blijft herhalen en hij blijft herhalen. Met het, uh, met het doel dat er straks een heel mooi product komt... aanstaande zondag in, in ja, ons, zo ons jubileumconcert. Ja. Aanstaande zondag is morgen? Ja, dat is morgen ja. inderdaad. En dat uh, begint om drie uur. Om half drie is de kerk open. En uh, het is gratis. En gaan mensen weg? Ja, nee, er gebeurt alles van ja, alles, alles in. Dus alles. Uh, wij praten ja. meestal gewoon door. En, uh, dat is ook de bedoeling dat het ja. een beetje gezellig is. hier zie gewoon de zoete inval. Leuk. Want ja. morgen is dus het concert. Ja, dat is morgen om drie uur in theater De Krocht. Het begint om drie, dus drie uur. En ja. uh, de, de theater De Krocht gaat om half drie open om een mooi plaatsje uit te zoeken. Ik ben uh, degene die alle liedjes aan elkaar gaat praten. En ik ben trouwens ook lid van het koor, maar omdat ik vijf maanden ben weg geweest, is het niet de bedoeling dat je meezingt. Want dan zit het er allemaal niet zo goed in. En dan zou maar je een vals nootje kunnen zingen. Zekere voorwaarden om uh, ja. een aantal repetities bij te wonen. Minimaal drie repetities van tevoren okay. moet je bijwonen om mee te kunnen doen met een concert of een ja. uitvoering of wat dan ook. Maar ik begrijp ja. dat jij nu een andere taak hebt. Dus heb ik een andere taak gekregen ja, en ja. dat vind ik altijd heel leuk om te doen. Ik heb ja. het al vaker gedaan, ook bij het 25-jarig bestaan. En ik vind het heel leuk om te doen. En ik hoop dat aans of morgen dus ook weer met ple veel plezier aan te kunnen kondigen. Je, Leuk. je zegt net, uh, de, de leeftijdsgrens die gaat uh, redelijk naar boven. Ja. Um, jullie zouden meer leden kunnen gebruiken en heel graag. Ja? Heel graag en uh. een beetje jonger. Ja. En waar dan... kunnen deze nieuwe jonge leden zich aanmelden? Uh, bij ons uh, bestuur, en dat is Marijke Mutter. En als ze zondag naar het concert komen, hebben we daar een uh, natuurlijk uh, een folder en het programma. En dan zien ze, kunnen ze wat proeven van ons, pro uh, ons ja, het repertoire. Uh, het precies, ja. wat zingen we? En als dat wat aanstaat en het leuk vinden... dan kunnen ze zich natuurlijk aanmelden bij Marijke Mutter, onze voorzitter. Want vertel eens iets over het repertoire. Uh, eigenlijk zingen we van... Van alles. Van het is alles. echt een, een hele potpourri. We zingen klassieke nummers. Van um, bijvoorbeeld Mozart. Uh, Duitse nummers. We zingen uh, Gershwin-Metlieb. Bijvoorbeeld. Morgen'. Uh, we zingen heel, uh, ook een aantal liederen. Uit uh, allerlei... Um, uh, hoe heet het nou? Um, musicals. Musicals. Kan niet op het woord komen. Aand, uh, musicals. En we hebben ook een heel stel Nederlands liedjes op het repertoire staan. Dat is ook altijd heel leuk. Van voor de oorlog. Van... In de oorlog, van na de oorlog. Maar ook um, een aantal um, uh, liedjes die in, ouderwetse liedjes die in een nieuw jasje gestoken zijn. Die staan ook op ons repertoire. Uh, heb je daar een voorbeeld van? Uh, boerinnetje van buiten bijvoorbeeld. Dat zingen we heel... Dat oh, is, is, is een, ja, eigenlijk een kinderlied. Een schoollied wat je op school geleerd hebt vroeger. En dat uh, is, een, is eigenlijk een ouderwets liedje. Maar dat is in een nieuw jasje gestoken. En dat is heel erg leuk geworden. Ja, maar dat zingen we niet. Gerrie, ken jij het boerinnetje van buiten? Een boerinnetje van buiten is dus... Nou, spannend. Maar wij zingen dat dus helaas niet morgen. Maar we hebben het wel op het repertoire staan. Maar het hoort er wel een beetje bij. Het hoort erbij, ja. Dus er wordt een heel scala gezongen... tussen door het jubileum die 30 jaar worden doorgenomen ook in zang. Ja, precies. De, de voortgang van het koor. Hè? Het blijft toch hangen dat je een wat, wat, wat ouder koor aan het uh, hebben bent. Missen jullie meer leden in de stemmen? Of kan je dat allemaal nog uh, dragen? Um, wij missen met name wat uh, goede sopranen. Of goede soprane, sopranen. Want we hebben goede sopranen. Maar we kunnen goede sopranen erbij gebruiken. En in de de tweede soprane kunnen, ook, kunnen we ook heel goed dames gebruiken. Die, dus wat lager zingen dan de eerste soprane. Nee, maar de, de dekking is nog genoeg. Uh, we kunnen het nog aan. Maar we kunnen er altijd meer bij gebruiken. Ja, ja want die ja. willen natuurlijk op naar het 40-jarig jubileum. Als het even kan wel. Ja, ja, ja, precies. En we hebben nu ongeveer zo'n zo zo 30 leden, 35 leden. En ja. we zijn nooit altijd compleet... Dus het is altijd handig als er wat meer leden zijn, Die, zodat we wat meer body hebben. Ja, voor de jullie, uitvoeringen bedoel Voor uitvoeringen, ja, ja. En, ja. en jullie, morgen? Zeiden, morgen zijn er dertig, denk ik. Ja. ja, morgen allemaal. Morgen zijn we compleet. Kijk. Jullie oefenen in de krocht? We oefenen in de krocht op woensdagavond van 8 tot 10. Met 20 minuten pauze. Dus als iemand uh, nu hoort van nou, het lijkt me toch wel leuk, maar ik kan morgen niet. Dan is men gewoon woensdags bij jullie welkom. Altijd welkom in Theater De Krocht van 8 tot 10. S'avonds. S'avonds ja. S avonds, ja, inderdaad. Ik vraag ja. me af, hè, 30 jaar geleden, hoe is zo'n vrouwenkoor ontstaan? Waarom specifiek een vrouwenkoor? Heeft dat, als... weet je niet? Geen idee. Nee. Ik, ik... Om heel eerlijk te zijn, weet ik dat niet. Nee. Nee. Een, beetje, en... een beetje dom misschien om dat zo ja, te vertellen, maar, maar ik zou het niet het weten. Er zijn dus ook dan liederen die gezongen worden... die speciaal voor vrouwenstemmen bedoeld zijn of ja. zo. Zijn ja, zeker. Zijn die voldoende te vinden? Ja, en anders, onze Ed weer, die maakt een prachtig Ongema. arrangement. Speciaal voor de vrouwenstemmen. Ja, kan die heel ja, ja, ja. goed. ja. En ja. ik hoor dus een eerste en een tweede sopraan. Um, zijn, is er ook nog een derde sopraan of begin dan de alto? Al dan weer? beginnen de eerste en de tweede alto. Oh, die zijn ook één en twee. Wat ja, één en twee. Ja. En ook daar kunnen we stemmen gebruiken. Altijd. Eigenlijk, eigenlijk voor alle stemmen. Ja. De sopraan één en twee, Alt één en twee. We kunnen alle stemmen gebruiken. Ja. ja. ja. Nou, geweldig. Dus morgenmiddag in de krocht, drie uur, half drie gaat de deur open. Toegang. Gratis? gratis? Helemaal gratis. Ja. Na afloop is er wel een mandje. We staan we bij een mandje. Voor de bijdrage. Maar voor een, een bijdrage, maar dat is helemaal vrij. En je hoeft geen bijdrage te leveren. Je mag zo de deur uitlopen. Wij zijn bezig om nieuwe sjaals willen we aanschaffen. We hebben nu groene. We willen nog een sjaal. We zijn altijd in zwart met een gekleurde sjaal. En nou willen we hebben nu groene en dan nou willen we nog een kleurtje erbij. En daar gaat dan straks ons geld naartoe. Want dat we in het mandje hoe, uh, vangen, hoe hopen Hoe zingen jullie? Hoe lang duurt het uh, de We denken concert? dat het concert ongeveer een uur of twee... met, uh, ja, met, met pauze, pauze een uur of twee gaat duren in zijn totaliteit. Met daarna <coughs> een borrel voor iedereen die erbij aanwezig wil zijn. In de krocht, met hapjes. En, uh, en ja. allemaal gratis? Dat is ook gratis. Ja, ja, maar de, drank, meestal de drankjes zijn. neem ik aan niet. Want nee, de, wel de, de wel drankjes bepalen. niet het, natuurlijk. Anders komen die zijn, eh. nooit. Nee, precies. En uh, Theo heeft natuurlijk ook graag klanten. Ja, natuurlijk. Op de krocht. Ja. Goed, morgenmiddag een gezellige middag in uh, de krocht. Al drie kan je naar binnen om drie uur beginnen jullie. En dan uh, wordt het na afloop nog heel gezellig. Helemaal goed. Dank ja. voor je komst. En ik wens je dat... een hele fijne uh, morgenmiddag. Dankjewel. En ik hoop dat er heel veel mensen komen. Oh, dat hopen wij ook voor je. Okay. Dankjewel. Antwoord, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu. <laughs> Goedemorgen Zandvoort. Ja, ik weet... voor en voor wordt. Soms moeten we kiezen wat er op drie dagen te doen is. Uh, nee, ja. wat, er doen wat er op één dag te doen is. Wat er op één dag te doen is met drie, vier dingen. Ja. Dus ja, dan zal je toch moeten kiezen. Um, er zijn nog steeds schilderijen die hangen bij pluspunt. Uh, die zijn van Erik Meder. En dat is tot 31 maart. En dan het uh, eerbetoon aan Frans Molenaar in het Zandsvoorts Museum. Overzichtsentoonstelling En die is tot en met 8 mei. 2 en 3 april, dat is dus vandaag en morgen... ...Automax Street Power op het circuit. En 3 april, een jubileumconcert. Het Zandvoorts Vrouwenkoor in de Krocht. U heeft er net van alles over gehoord. Aanvang 8 uur. En nee, de... De half 3, 3 uur. Maar hier staat bij ja. mij, sorry, aanvang <laughs> half... We horen het net, oh, ik had toch een beetje moeten opletten. <laughs> uh, zaal open half 3 en het begint om 3 uur. Ze heeft het nog zo duidelijk gezegd, ja. De film Publieke Werken wordt door Cinema Nostalgie in het ten Theater tentoongesteld. Je kan lekker gaan zitten, je mag met de belbus, kost die 7 euro, moet je even bellen naar pluspunt 5740330 en de aanvang is half twee. En de film Publieke Werken is fantastisch. Dan hebben we de Peuterbiep in, in de Zandvoortse Bibliotheek voorlezen om zo een beetje eigen te worden met de taal en dat is 6. 13 en 20 april. Er staat verder geen tijd bij, maar dat is even vragen bij de biep. 9 april zijn er uh, twee activiteiten: eentje 's avonds' en eentje 'overdag'. Ik zal eerst de overdag doen. De Nederlandse kampioenschappen aardappelschil op het kerkplein. Uh, jullie kunnen inschrijven om 12 uur, want er wordt om 2 uur geschild en er wordt twee minuten achter elkaar geschild. En wie de meeste kilo's inlevert, die wint let wel een mountainbike. Zo! Er zijn uh, grootste prijzen dit jaar, dus uh, ook zandvoorters, dus doe gewoon mee. Het is al heel gezellig. Ja, en daarna zie ik een gratis frieten. Uh, en daarna is er een half uur gratis uh, friet eten, dus het wordt een, een hele gezellige middag. En inderdaad, om twaalf uh, uur begint het met de demonstratie schillen. Je kan dan ook gelijk inschrijven. Je kan naar de muziek luisteren. En om twee uur is het de grote wedstrijd. En uh, moet nog wel even bijvertellen, dat de laatste twee winnaressen uh, Duitsers waren, dus ik verwacht nu wel wat Zandvoorters. Nou, ik ga vanmiddag even oefenen, maar ik ben niet zo goed in het aardappelen schillen. <laughs> Ja, je mag bij het plein gratis oefenen. Nou, als jullie mij erbij hebben, dan winnen jullie zeker niet. Goed, s'avonds is er ook op het plein, maar dan bij Rabbel Binnen. Zing mee met Gree en het gaat over uh, zeeliederen, shantikoren, liederen. En dat is om 8 uur s'avonds we hebben weer Jazz in Zandvoort op 10 april met Corbakker in de Krocht. En dat begint om half vier en de entree is 15 euro. 15 en 17 april, Vintage at the Beach. Dat zijn de uh, volkswagens die staan op het parkeerterrein zuid van het circuit. Dus uh, kijk bij het circuit en daar zie je allemaal hele mooie uh, volkswagentjes staan. Leuk om te zien. Ja, op 16 april uh, uh, de Stormloop. Obstacle Run op het circuitpark Zandvoort. Dat is vanaf 11 uur. En uh, de dag erna is dat culinaire rondje strand, waar u eerder over hoorde, die is van 12 tot 5. Daar kunt u zich ook nog voor inschrijven. En dan kunt u uh, in die periode dus acht strandpaviljoens uh, bezoeken en eten en drinken. Het wordt wel een hele gezellige middag. Ik denk dat ik op de boulevard zit te kijken hoe je er heen en weer gaat lopen. Of ook misschien gewoon lekker in een strandtent gaan zitten. Ja. Uh, de brandweer zoekt nog steeds enthousiaste vrijwilligers. Vind je het leuk om daar wat aan te doen? Kijk dan op wwwbrandweer zandvoortnl vacatures. Ja, en wie ook dus nieuwe leden, nieuwe jeugdleden zoekt, is scouting de Buffaloes. En daarvan is de in, uh, info uh, mailt u naar info@debuffalo's.nl. Er is nog steeds elke eerste maandag van de maand de nabestaande groep bij ook Zandvoort, en die is tussen half twee en drie uur. En elke eerste dinsdag van de maand, dat is om half elf, is er een digitaal spreekuur. Als u vragen heeft over de iPad, tablet, smartphone en al dat soort dingen. Bij ook Zandvoort in de Vlemingstraat, Half elf, eerste dinsdag van de maand. Ja, en over dat tablet nog even gesproken. Er is een afspraak met de bank, zodat je uh, internet moet bankieren. Omdat wij geen bank meer hebben in Zandvoort, kan je een cursus aanvragen bij ook Zandvoort. En elke vrijdag is de medische gymnastiek bij het pluspunt om kwart over negen tot kwart over tien. En dat is inderdaad in de Vleemingstraat 55. Herhaling van deze uitzending is op donderdag van acht tot tien. En of u kunt naar uitzending gemist? www.cfmzandvoort.nl. Moet u even de datum en de tijd invullen. Alleen één uur later. Let even op. Ja, en dan uh, hoor je dit weer terug als je dat wil horen. Wij uh, sluiten af, dit uh, programma. De techniek was in handen van Gasper Keurensen. De redactie Yvonne Roosendaal. Uh, Gert van Kuik. En uh, als gebruikelijk G. Rutte voert de eindredactie. Koffie de Koffiedate Yvonne Roosendaal. De presentatie Henny van der Leden. En Ben Zonneveld. Hotel Hoogland, ontzettend bedankt voor de gastvrijheid, de koffie en alles andere wat we gekregen hebben. Wij wensen jullie een prettig weekend en tot een volgende keer. En tot de volgende week.